De Iraans geestelijke leider Ghamenei heeft hard uitgehaald naar de mensen die gisteren de straat op gingen uit woede over de verhoging van de brandstofprijzen. Ghamenei noemde hen tuig dat geïnspireerd is door vijanden van Iran. Hij hintte op een harde optreden van de ordentroepen als de protesten aanhouden. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn twee docenten scheikundige gearresteerd op verdenking van het produceren van de zeer verslavende drug methamfetamine. Ze waren al weggestuurd nadat er een melding was binnengekomen van een onbekende chemische geur in hun lab. Het bleek te gaan om benzichloride, een stof die nodig is om crystal meth mee te maken. De Britse fotograaf Terry O'Neill is overleden. O'Neill werd bekend door zijn foto's van The Beatles, The Rolling Stones en Elvis Presley, maar ook van wereldleiders als Winston Churchill en Nelson Mandela. Hij begon zijn carrière in de jaren zestig en richtte zich vooral op film, mode en muziek. Zijn foto's werden gebruikt in kranten, kranten en tijdschriften over de hele wereld. Terry O'Neill was 81 jaar.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 Vergeet ik niet realiteit? Sjalalali, shalalala. Dat ik jou voor het eerst daar zag. Shalalali, shalalala. Mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Door deze duiven zijn wij. Bij elkaar Alle duiven Dit dan Shalaladi Shalalala Ja die weten hoe het kwam Shalaladi Shalalala Want ze zaten in je schoot Shalaladi Shalalala En je gaf ze je brood Shalaladi Shalalala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 Weer naar Amsterdam, shalalali, shalalala. Dat de dag op het plein shalalali, shalalala. Omdat we zo gelukkig zijn, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala. Shalala Geef mij maar, Holland, mijn kleine Holland. Al is Gabriel ook nog zo mooi. Geef mij. Het tot het heel ons leven, al dit we op je nu en dan, al maandagmorgen vroeg gaan we aan het De een die heeft een minuutje vrij, een ander weer bij klaveren jassen, een derde hoopt neemt tot de loterij.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 Ja, als het zondag is, arbeid hier weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van voor fabriek, door, zijden we blijden. Volen een vrij en fris, wanneer het zondag is. De tekenaar zit de hele week te tekenen. De huis was steeds in haar vol.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 Ja, al het zondag is, arbeid voor restjes weg, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van schoolfabriekkanten zijn we blijder, vol een ook vrij en fris, wanneer het zondag is.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 Albert duurt, meneer Korstein. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat u doors, hoe is er mee. Goed, meneer Korstein. Goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwacht komt binnen zitten? Moet dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Ik zit binnen, verzet mijn zinnen, gooi een blokje op het vuur. Lekker stoken, sigaartje roken, onbekommerd schemeluur. Krachten sparen, rust bewaren, gaat vervelen op de duur. In alle hoeken liggen nog boeken, wordt tijd dat ik in gluur. Dus ga ik lezen, wat zal het wezen? Ik merk het al, ik voel het aan mijn tand, glazuur. Het is literatuur, ja het is literatuur, en dan is het nog niet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 bij het graf wie daar eer verdient. Strooi voor den martelaar uw rozen. En brengen een aan zijn vriend. Het was een dag van bloedig strijden. Ze staan in kogelbuien, beiden. Hij en zijn hond. Hij valt en wordt eruit gedragen. Wie zal den stervende beklaven? Die vrede komt.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 En brengen broksken aan zijn vriend. Steeds wordt er duchtig gemoderniseerd. Dat gaat zo met alle dingen nog nimmer een enkele dans, de vals van zijn plaats verdreven. Daar is geen dans die zo goed vol heeft voldaan en reeds zo lang heeft bestaan. Dans maar van 1, 2, 3, zwieren en zwaaien en zweven in drie kwals maar. 1, 2, 3, als vanzelf haaien, wiegelen en deinen al in de maat.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 Draai maar van één, 2, 3, zweren en zwaaien en zweven in drie kwart maat. 1, 2, 3, het is de dans waar je gaat. iedere keer weer weer bij 5, Vroeger tijden van rok en van pruik, galop, menuet, kadrieën Was reeds de wals met succes in gebruik, in balzaal en afbameeën Pruiken en rok zijn al lang van de baan, echter de wals blijft bestaan Dans maar van dan één, twee, drie, en zwaaien en zweven In drie klasmaat, één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 Maar die oude drie kwartsmaat doet het steeds toch het beste. Draai maar van 1 2 3 ze vieren dan zwaaien en zweven 1 3 kwartsmaat 1 2 3 is het dan waar je had iedere keer weer bij een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 de laap zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkest, de Ramblers. Nu wordt hem nu August met We gaan de wijde wereld in. Wanneer de zonne is dansen gaan, val op je blonde kruin. En bolterbloemetjes de bloeien staan in je buurmanstuin. In je nieuwe dwanggevel, een Boudewijn als Probian. Je zet de verkeersagentjes en de spotlichten van wel, en je gaat naar Voerenland. We gaan de wijde wereld in, lopen klein leenwer. Vrij. Je spreekt er aan met jij en jou. En knikt de schaapjes toe. En wuif je naar een knappe boel Roe Roept haar Je zegt: Je zet je op een fijne plek. Het maantje dat zal je nacht niet zijn. Morgen is morgens wakker, met twee slakken in je nek, en je in de regijn. We gaan de wijde wereld in, lopen op mijn 2. En ben je fit en heb je zin, wandel maar doos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 Zandvoerder Zandvoort, met Mario Zandvoort Elke morgen tegen negen uur, raak een harp vol met vuur, dan kom jij aan mijn kantoor voorbij. Heus niets gedaan. Als ik jou voorbij zie komen, zo langs de gracht onder de bom. Dames en heren, het bekende liedje, De Meisjes van lenen. Wanneer je de wereld door kruist hebt als ik, en goed uit je ogen kan kijken, dan ga je onderkennen het wezen des volks en dan ga je allicht vergelijken. Mijn studieobject, nou beheers je niet gauw, wat is grote repens op aard dan de vrouw? Ik heb bestudeerd zo, zo grondig als het kon, in het zuiden en onder de tropische zon.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 I am so sorry, but for the next fox not already engaged, now the Don't worry, la petite de mon maître is lang niet zo bleu. He zegt, t'es mon petit ben, au mon vieux. And in Surabaya zegt meneke vrouw. Wanneer you the fart comes, adieu, t'es en die von Berlin sagt so ein Fieber is schön, aber ein Foxport, mein Freund ist mir lieber. Die Wienerin tanzen, wir war es auf dem um Strauß. Mein Blut bocht, ich bin ganz in Fieber. En in die Jordan, ich danke mir her. Het spart me, u sieht ja ik zo transpireer. Dönsjes.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 in zijn hart, maar ze hebben iets apart. En als je een vrouwtje in de zon verwacht kust, of je hand om haar taaien zou leggen, dan zie je de volkshaart zeer piepjes omlijnd in hetgeen je die schatjes dan zeggen. Die Berlinerin, Hast me die vrouwtje al vervatst, ik leef je glasje naar de achterste plaats. De Engelse kijkt hier lang aan en zegt daarna, Alright boy, tomorrow you will speak with papa. La vie de prime, t'es-y-vous, c'est-michon. Pour m'embrasser, sans me connaître. En in de Jordaan zegt de meid, handen thuis, ga je uit of ik zwaar je tepletten. Zo'n stuk zagrijn, wat denk jij wel wie ik ben? Ga gauw in je graf staan, dan trap ik je erin. De meisjes van Wenen, die hebben dit.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 Dat. Die hebben wat, dat. Die hebben wat. Iets weeks en iets hard. Maar hebben iets apart. Ja, U hoort alweer een nummer van Louis Davis. met de Meisjes van Wenen. En daarvoor hoort u Eddie Smeids met kleine blonde Mariandel. En de volgende formatie. is eigenlijk een muziektoneelstuk, de Jantjes. van Herman Bauber. met liedjes geschreven door Louis Davis.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 Voor de avond en is er en veel waaraan ik winnen moet. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik veel van je hou. Wat verdriet, mooi ben jij niet, vooral wanneer je kijkt.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 Zijn je haren niet geperfd maar niet, en is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van geen andere weten. Maar voor mij dat hij je toch gaat weten. Haha, <totstut> dat is dan z'n hart. <totstut> ja, of al is. <totstut> <totstut> oh, meisje. Al gaf je mij ook soms een wartje kou. Al sloeg je mij op dik was spond en blauw.